Thank you.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 Ik had ga ja, gewoon naar het vierde jaar. En uh, wat me wel is bijgebleven eigenlijk, zeg maar, is dat ik gewoon examen heb moeten doen. Dat alles goed ging. Alles ja. ging wel redelijk goed. Mooi. Nou, goed. Alles ging redelijk goed. Ja. Behalve het Duits ging niet goed. En dat was juist een goed vak. Ja, yes. dat was, maar had, had, dat was een, hele goed vak, een hele goed vak voor mij. Maar dat Duits was in de vier, in vierde jaar, had ik het hele jaar had ik geen Duits gehad.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 ja, toch anders was dan anders eigenlijk. Maar ja, dat maakt mij, maakt mij niet uit. Ik heb mijn examen gehad en uh, ik ben er doorheen gekomen en uh, ja, daarom. En, uh, zo is het eigenlijk. Ja, zo, daarom, ja. En uh, wat ben je daarna gaan doen? Je bent nu aan het werk, wat doe je voor werk? Ik, uh, daarna ben ik, uh, na mijn Gertendag uh, uh, uh, college, ben ik gegaan naar. Uh, uh, uh, ben ik verhuisd van Zandvoort naar Beverwek uiteindelijk. Ja. En dan ben ik van Beverwijk, heb ik daar een school, een school gedaan in in Wijk aan Zee. Ben in Wijk aan Zee naar school gegaan op Heliomara, zeg maar. dus oh, ja. een Rea College. Daar mm. Ben ik op school gegaan en uh, heb ik ook uh, heb ik ook mijn uh, certificaat gehaald voor mbo 23, zeg maar, voor uh, ja, uh, medewerker, medewerker ja. van secretariaat uh, van secretariaat eigenlijk. Mm -hmm. ja. Zodoende, ja. En ja, dat, uh, dat doe je nu, dat werk ook, met secretariaat nou, of ik, iets anders ik werk in, in die richting, ja. ik, ben, ik ben nu in, bij een gemeente in Haarlem, zeg maar, in die richting met, uh, ja. een beetje met, uh, ja, met uh, uh, scannen en uh, een beetje in de administratieve kant, zeg maar. Ja, beetje een beetje stuktere, structureel uh, werk, je, en dat, dat soort dingen, ja, ja klopt. Ja, ja. Nou, wat goed, wat ja. leuk. Ja, dus je hebt je helemaal ontwikkeld ja. zo, binnen die administratie ook, hè? Mm -hmm.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 Je houdt ook veel af. Heel baby. veel. Oh, normaal oh, okay. als dan als, als, als normaal menig kind, zeg maar. Yeah. En uh, ja, later ook uh, uh, uh, uh, ja, eigenlijk Hoe noem je dat? Vier jaar oud, vijf jaar oud, weet je, uh, heel, veel, heel baldadig, een beetje, een beetje, toch een beetje oppositionele gedragstoornis had ik. Beetje baldadig, een beetje een uh, beetje de grens opzoeken en uh, uitdagen en schudden, schudden, Zin doordrijven, gewoon altijd gewend om de zin ja. door te drijven. Nooit, uh, een, altijd, las, gewoon een lastig, ik was een lastig kind, dat, mm. en dat uh, wisten mijn ouders ook. Uiteindelijk heb ik therapie daarvoor gekregen ook. Ik ja. ben ik ook in therapie voor gegaan. Mm. En uh, dat hielp niet, dus uiteindelijk dat, tot, dat ik ben zesde, zevende.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 Dus dat is echt, toen ik dat hoorde, moest ik echt. Ja, uh, echt ik kreeg nog steeds een keer veel van het horen. En dat vind ik nog steeds. Het is gewoon niet. Dat uh, herinner ik me nu nog? Nee, dat is een uh, ja, goede band? Ja, ja, zeker. En, uh, en, uh, en klopt. En het uh, was wel klein en ik, ik, ik, ik wist nog precies hoe ze eruit zag, maar uh, dat is wel. Uh, ja, ja, ja dus is wel een of, ja, ervaring. Ja, dat ja, is een ja ervaring. Weet ik, nog. Ik, was nog, ik was bezig met een grote gevulde koek kreeg thuis. En ik weet dat mijn moeder zei, iets tegen mij zei. En jongen, ik moet je wat vertellen. En toen, ik voelde al als iemand tegen mij zegt, als je iets moet vertellen. En op zo'n zo gezicht, dan wist ik al, dat was fout. Dacht ik al. Toen kreeg ik dat te horen. Toen ja, dan was het. Dus was, ja, ja. Ja. Ja. Hoe oud ja. was je toen? Zes. Ja. Zo jong. Ja, ja. Ja, en toen moest je misschien weer een andere. En toen kreeg ik een plaats. ander kreeg ik een ander. En uh, dat was, een, was veel minder aardig en veel minder. Uh, uh, ja, gewoon, en die uh, kon ik niet meer samenwerken, werd ik ook uiteindelijk weggestuurd. Ik werd uiteindelijk gestuurd naar een, uh, ja, een, dus een huidhuisplaatsing vond in plaats. Mijn negende. Ja. En uh, op negen jaar oud. En, uh,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 niet die harde aanpak nodig had, die echt gangster uh, mensen nodig hebben, die echt uh, groepsgevoelig zijn, snap je? Daar ja, ja, hoorde ik niet bij thuis, persoonlijkheid. andere persoonlijkheid, ja. ja, en dat zagen ze al binnen drie, vier maanden al. Twee maanden of drie, vier. Nou, Toen ben leuk, ik ook vier, he? vijf maanden ben ik ja. weggegaan, ben ik naar een uh, groep gegaan in Deventer, ben ik, of in Twello was dat. En, uh... ja, dus je hebt uh, heel veel instellingen eigenlijk ja. gezien van binnenuit. Ja, ja. wat ja. heeft dat uiteindelijk met je gedaan van binnen? Ja, uh, heb je er wat van geleerd? Of was het allemaal niet zo prettig? Het was, je hebt zeker geleerd dingen. Mm -hmm. dat, dat geloof ik, dat weet ik zeker. Maar dat was natuurlijk niet prettig. Dat was natuurlijk ander, ander, anders, het, was anders, het was niet prettig natuurlijk. Nee. Nee. Maar ik heb er wel zeker veel geleerd. Mm -hmm. Maar... Uh, uh, uh,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 Ben ik, helemaal, ben ik helemaal doorgeschoten en in in in in was ik in de war geraakt? Wat dus medicijnen waren ook gestopt en ben echt in een soort psychose terechtgekomen? Ja. En dat was heel heftig. En dat was echt een uh, half jaar erin. En dat was echt. Uh, toen uh, zakte mijn wereld echt helemaal in. Zeg maar. en dat was echt, uh, dus toen was ik vijftien uh, en toen werd ik opgenomen. En uiteindelijk was ik 16. Of, uh, 15. Opgenomen, ben ik weer teruggegaan naar Hoendelo. Waar ze mij niet meer konden helpen. Dus ik weer terug toen moest gaan daarheen. Maar ik na, naar Alkmaar ter, uh, terug moest, ben ik zo van Alkmaar naar uh, uh, Frankrijk weer gegaan. Om even een tussenpauze te nemen van Frankrijk ben ik weer teruggegaan naar, naar de. Uh, uh, van Frankrijk ben ik teruggegaan naar, uh, naar Zandvoort. Ben ja. ik heen gegaan naar Zandvoort. Ah, dat was het eerste. En toen is het tijd van de Gettenbach gekomen ook. En ik wil ook. Uh, even benadrukken ook dat. Ja, dat wil ik zo, zo zeggen ook. Maar in ieder geval, toen ben ik naar de Gertembach gekomen, zeg maar.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 en ik raakte me zo. En ik zat zo met, we gingen zo met z'n drie om, om elkaar heen. We raakten elkaar aan en gingen we bidden. En in één keer begon ik gewoon in de tongen te bidden. Dennis, ik zeg, wat voor taal is dit? Ik denk, wat is dit? Zeg ik, het was geen Italiaans. Het was geen Italiaans. ik begon één keer in, in, in, in een taal te bidden, zeg maar. In tongentaal te bidden. Was echt, het was gewoon echt bijzonder zwaardig. Gewoon. Echt dat, mm -hmm. En dat God mij, dat, uh, ja, gewoon heeft, ja. Uh, ja, mij daarvoor heeft uitgekozen. Het is dus de taal die dat God, God, toch, God, gegeven ja, gegeven, God taal mij gegeven heeft. Het gaat ook in de Bijbel genoemd. Hè?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 ja, ik, ik, heb, ik ervaar ook, hij ook, hij zegt het ook nu ook, als ik hem spreek, hij zegt ook van die, die, die progressie die jij maakt in het geloof vanaf mei tot vandaag de dag, 19 september, heb ik, heb ik nog nooit gezien, heeft hij gezegd. Nee, Dan God, ik, groot God, werk God heeft een he? groot werk in mij gedaan, ja. dat doet hij nog steeds. Oh, ja. Dank je wel.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 Ja, hoe is je leven nu veranderd?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 Een familie ook die dat niet uh, die, die, die, die, die, gister, Gisteren bijvoorbeeld stond ik op de grote markt.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 heb je le Jezus leren kennen begrijp ik? Nee, Jezus leren zo snel. Maar ik ben al uh, echt, nu ben ik af, de laatste maanden zeg maar, heel, heel actief bezig. Maar ik deed sowieso al, de laatste, twee don laatste donderdag van de maand en de laatste vrijdag van de maand, stond ik al te evangeliseren. Maar ik zei tegen Willem: Willem, ik heb het om mijn hart om meer te evangeliseren, om meer op straat te staan. Ja. En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 Je ja. kan niet door blijven gaan, want je bent geen robot, snap je? Dat het kan, geldt voor, ieder, het mens, geldt voor snap je? ieder mens namelijk, anders raak je er doorgedraaid. Ja, snap je? dus dat is een periode ja. van rust en uh, luisteren naar God, ja. lezen van de Bijbel nee. en het weer doorgeven kunnen zijn. Want ik zie ook, als, als ik jou zie bidden met zieken, dat je heel geduldig en heel ja. rustig ook met mensen kan praten ja. en bidden. Ja. Dus dat zie ik wel, uh, dat, dat je dat ook heel goed doet. Ja. En, en waarom wil je zo graag voor de zieken bidden?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 dat ervaren, dat ze dan, zeg maar, beter dat ze genezen zijn. En dat ze dan, dan vragen, hé, hoe kan dat? De, geen dokter kan maar even genezen. En toch ben ik ja. nu genezen. En dan zeg ik toch, hé, dat is toch, ja, als Jezus dan aan gaan nemen in hun leven. Dat ze zegt bekeren. Maar mm -hmm. Dan zou ik dan toch gewoon wel... Uh, mooi is ja, dat, ja, hè? Ja, ja Ja, zeker. het ja, is mooi om te zien als je ziet dat mensen genezen, hè. Als ik zag dat je voor zieken bad, dat de mensen genezen, dat ze zeggen hé, hey, wat gebeurt er nu? Ja, en dat ja. je dan uit kan leggen van, ja, Jezus geneest u mevrouw of meneer. Ja.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 Die kan je dan ook weer doorgeven. En je spreekt graag. En je spreekt makkelijk met veel mensen. Dan kan je die woorden die God in je hart heeft gelegd. En in je leven heeft bewerkt. Ook weer een levenslessen aan anderen doorgeven. Ja. Wat geweldig is dat. hè? Geweldig, ja. En zo zie je dat ook God dingen die in je leven gebeurd zijn. Dan je mede gebruiken. Hij heeft niet die dingen in je leven gebracht. Maar hij kan wel wat er is gebeurd.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 Jullie ook, zeg maar, ook met mij, ook, mij ook helpen erin. En ook mij ook, nou, ook be bemoediging over. Uh, mij ook bemoedigen, zeg maar ook. En, uh, ja. en jullie, over jullie voor ook voor jullie veel bedanken ook. Uh, ja, je, ja. Je, we waren pas geleden eigenlijk bij jouw doop ook aanwezig. Ja, dat klopt. En ja. Kan je daar nog iets over vertellen? Want het was wel heel erg leuk. Ja, nou, ik ben dus even kijken. Ik ben dus uh, twee weken geleden, of nee, ik ga even kijken. Ja, nou, we werden, uh, gedoopt. En dat uh, gingen ook een tijd aan vooraf met mijn ouders. En. Uh, en, maar ik vind het toch prachtig eigenlijk dat God, zeg maar, alles ten goede gebracht heeft. Want ik heb geluisterd naar mijn vader ook. Even gezegd, Doe dat nou maar niet nu, want als je straks iets laat doet, gaat iedereen mee, zeg maar. komt heel je familie. de hele familie is gekomen. En bijna de hele gemeente is gekomen. plus ik heb een geweldige getuigenis gegeven ook voor de, voor de mensen ook. En dat voelt zo goed, zeg maar, dat ik dan, en dat ik dan de Heer ook. En dat ik dat die getuigenis, punt 1, dat ik die getuigenis gegeven heb aan de mensen, zeg maar, daar, die daar zaten. ...en dat ze dan ook uh, echt dan... Uh, ...en dan ook... Uh, uh, ...ja, echt gods, gods liefde daar hebben ervaren ook... ...en ook dat ze... Uh, ...mijn opa bijvoorbeeld zei ook, bijvoorbeeld ook... ...ik hoop maar dat je voor eeuwig een christus mag zijn... En ook zei hij... ...dat hij zelfs echt een, een eerste klas heiden is... Gewoon. Ja, dat is ...en dan zegt hij ook... ...en dan zegt hij ook... ...en ik hoop dat je echt voor het eeuwig christus mag volgen... ...en dat je ook... ...ik vond dat je goed gesproken hebt... Zei die, dat je, ...en nou, ik heb ook niet op details voor dingen... Dus ik heb echt gewoon goed gesproken... ...en uh, uh, uh, ja...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 ja, gewoon voor, voor, voor, voorbeeld te zijn ook in plaats van, ja. ja, voorbeeld te zijn voor mensen ook, zeg maar. Ja, en dan ja, wil ik wat bij deze zeggen. Ja. Nou, hartelijk bedankt voor het interview. En uh, ja, heel goed dat je hebt meegewerkt. Nou, geen dank, dit heb ik graag gedaan, zeker. This song, it's a song in the Spanish. And this song, is about to be thankful with God for what He did for us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 Is mi Señor Jesús celestial voy entrar confiadamente ante ti gracias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 3709 4760. Of u kunt mailen naar infoapestaartgebedsandvoort.nl. Infoapestaartgebedsandvoort.nl. U kunt natuurlijk ook onze website bezoeken: www.gebedsandvoort.nl. Www.gebedsandvoort.nl. Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar het programma en we wensen u Godzegend toe.